In opinie onafhankelijkheid van Schotland hebben voorstanders voor het eerst de leiding genomen. De Sunday Times heeft gemeten dat 51% van de Schotten nu voor is en 49% tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Het verschil was toen 22% punten. Schotland gaat over elf dagen naar de stembus om over onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te stemmen. De opmars van de voorstanders drukt de koers van het Britse pond en ook de politiek is nerveus. Er wordt al gespeculeerd op het aftreden reden van de regering. Ook al heeft premier Cameron gezegd dat hij niet zal vertrekken als de schotten uit het Verenigd Koninkrijk willen. Rond de Oost-Oekraïnse stad Mariupol was weer gevochten, ondanks het bestand dat vrijdag werd gesloten. Er is zwaar geweervuur en er zijn raketinslagen gehoord in buitenwijken. Oekraïnse troepen en pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Sinds vrijdagmiddag is officieel een staakt het vuren van kracht in het oosten van het land. De Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Poroshenko hebben elkaar de afgelopen dag nog gebeld en geconstateerd dat het bestand werd nageleefd. Al-Shabaab heeft een nieuwe leider. Daarmee bevestigt de Somalische terreurorganisatie dat de vorige leider, Ahmed Abdi Gordane, is gedood. Afgelopen maandag werden in het zuiden van Somalië twee auto's onder vuur genomen bij een Amerikaanse luchtaanval. In een van die auto's zat Gordane. Zijn opvolger zegt dat Al-Shabaab wraak zal nemen. De open Amerikaanse tenniskampioenschappen krijgen een verrassende finale. Marin Cilic tegen Kei Nishikori. De Kroaat versloeg de als tweede geplaatste Roger Federer in drie sets. En de Japanners stunten al eerder tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic en won in vier sets. De finale tegen Cilic en Nishikori wordt komende avond in New York gespeeld. Dan nog het weer. vannacht kans op mist of nevel en het wordt 13 graden. Morgen eerst grijs en plaatselijk een bui. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden en westen geregeld de zon door. Het wordt 19 graden. Dit was het en NO Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Nummer 6.9 FM Your love. Op tv. Zie je op kanaal 45.